we zijn een keer een tocht van 50 kilometer wezen maken. Oeh. Hemelsbreed is dat ja. misschien in vogelvlucht. Uh, 20 kilometer, maar we deden er twee uur over. Ja, het, het, het komt door die bergen en door de lucht. Uh, ja, misschien. door uh, de bergen en heel veel van die zigzagwegen. En dan niet met asfalt zoals we ja. hier in Europa gaan. Ja. zijn. En, ja. en uh, nou, dat levert soms wel uh, moeilijke situaties op als je tegenliggers had. Ja, het is... Uh, maar goed, het is, het is een... Uh, een hele goede reis geweest. Ja. En we hebben heel veel gezien. Van de projecten die eruit gevoerd ja. worden. Ze zijn nu aan het onderzoeken. Of uh, ze kunnen vergelijken. De kinderen die al twee, drie jaar. In dat mm -hmm. programma. Pan de Vida. Brood oh, ja. Voor ja. het leven. Meedoen. In hoeverre zij ook uh, fysiek. Lichamelijk verschil uitmaken. Met kinderen die niet. Met dit programma meedoen. Mm -hmm. En daar. Uh,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 Peru hebben mm -hmm. en uh, soms intekenen voor dit soort projecten. Ja, natuurlijk. Ja. En het dus... is ook een heel groot land natuurlijk. Dus het kan best zijn ja. dat er meerdere projecten die naam ja. dragen. Ja, het is meer dan tien keer zo groot als ja. Nederland. En uh, als ik het goed heb, 26 miljoen inwoners. Ja. Bijna twee keer zoveel. Maar het is, uh, het is goed om dan te zien dat er toch heel wat gebeurt.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 ...en dan ook voor kinderen leren lezen met de Bijbel... ...met hele simpele Bijbelboekjes, Bijbelverhalen... Mm -hmm. ...in hun moedertaal. Ja. En uh, alfabetiseringswerk wordt dus ook door de Bijbelgenootschap gedaan. Ja. Nou, als je de Bijbel hebt, uh, je kunt hem lezen... ...of in sommige situaties horen... ...want hij wordt ook uitgegeven uh, op cassette... Ja. ...in Nederland zou je het de ja. een spelers doen... ...maar daar zijn cassettes veel meer gangbaar... ...dus uh, je doet het vaak op cassette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 Ja, uh, omgaan met de Bijbel. Zorgen dat de Bijbel er niet alleen maar in de kast staat, maar ook gebruikt wordt. Daar wordt aandacht aan besteed. Ja. In uh, 2004 is de nieuwe Bijbelvertaling uitgekomen. Ja. Die is, uh, zijn ondertussen meer dan een miljoen exemplaren van verkocht mm -hmm. in verschillende uitgaven. Ja. Jongerenbijbel is er eentje. Ja. Bijbel met uh, aantekeningen erbij. Mm -hmm. uh, voor de jongeren hebben we ook een speciaal programma, dat heet de Bible Date.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 versleten, afgeschreven. Mm -hmm. Voordat we hiermee begonnen hadden we een programma dat heette de Art Venture. Dat was ja. ook een trailer die dan aan twee kanten uitschoof en daar konden een schoolleerlingen ook een project volgen. Maar die is gestopt en mm -hmm. uh,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 Dat is een soortgelijke uitgave als ook in bijvoorbeeld Peru gebruikt wordt in Spaans. Dat is de complete Bijbel vertaald met niet meer dan uh, 2500 verschillende woorden. Mm. Zo. Die is bestemd voor mensen, jongeren, ouderen, die wat dyslectisch zijn, moeite hebben met lezen, mm. of ook voor wie Nederlands een tweede taal is. Ja zodat uh, de mensen de Bijbel kunnen lezen, niet geconfronteerd worden met heel veel moeilijke woorden, uh, maar toch alle verhalen kunnen lezen. Nou, de bedoeling is dat die vertaling in 2014 klaarkomt als het Nederlands Bijbelgenootschap uh, 200 jaar bestaat. Ah, okay. Het laatste uur en ik spreek vandaag met Ruud Blom van het Bijbelgenootschap in Haarlem. Uh, Ruud, kan je vertellen van, ja, ik las dat het uh, Bijbelgenootschap veel vrijwilligers kent. Uh, wat, uh, wat is de betekenis van de vrijwilligers? Ja, als NBG hebben we ongeveer 2.500 vrijwilligers in heel Nederland... ...die uh, zijn plaatselijk georganiseerd. helpen mee om ons werk bekend te maken. geven informatie door aan kerken en scholen. organiseren soms braderieën, uh, verkoopacties enzovoort. En dat allemaal om projecten in het buitenland te ondersteunen. Vrijwilligerswerk is uh, niet alleen in Nederland... ...maar ook in andere bijbelgenootschappen. Even terug naar Peru, waar ik uh, net geweest ben... Het Peruaans Bijbelgenootschap heeft een heel aantal vrijwilligers die meehelpen met een programma dat heet Lees de Bijbel. Mm. En in kleine groepjes, zoals het ook hier in kerken in Nederland gebeurt, komt men samen en daar gaat men gewoon de Bijbel lezen en er dan over praten. Niet hele uitgebreide studies, maar gewoon lezen wat er staat, wat ja. voel je erbij enzovoort. Op de laatste avond dat wij nog in Peru waren, was er een samenkomst waar zo'n 200 van deze vrijwilligers en deelnemers aan die cursussen lezen met de Bijbel aanwezig waren. En uh, dat was wel leuk, er waren een paar Peruaanse zangers, een man en een vrouw, die hebben daar wat liederen gezongen. Ja. Uh, er was een uh, heel klein jongetje. Misschien zes jaar. En een meisje die echt van die Spaanse dansen deden. Met uh, klepperende uh, schoenen en een hoed in de hand. En al dat soort bewegingen. Leuk. Ja. Heel leuk. Maar wat, wat er ook heel speciaal was. Uh, de mensen daar werden naar voren geroepen. En kregen een diploma uitgereikt. Voor het feit dat ze de Bijbel gelezen hadden. Ja. En uh, nou, sommige mensen is dat een van de zoveel diploma's... maar er waren ook een hele aantal mensen bij... dat hoorde ik van mijn collega van het Pirouins Bijbelgenootschap... die nog nooit eerder een diploma hadden gekregen. Mm. En dit is het allereerste diploma in hun leven. Want ze hebben nooit ja. uitgebreid op school gezeten... nooit ja. afgemaakt, geen andere opleiding gehad. Ja. Dit is een diploma wat ze meer naar huis krijgen... wat ze op de muur hangen en wat een stuk eigenwaarde stimuleert... Uh, er zijn foto's van gemaakt, dus die kunnen ze ernaast hangen. <laughs> Zij is heel trots op natuurlijk. Ze zijn vreselijk trots op. En dit, ja. dit laat iets zien van, uh, ja, je, je hebt waarde. Ja. Nou, ze krijgen dan zo'n diploma omdat ze uh, de Bijbel hebben gelezen. Maar wat veel belangrijker is, wat erachter zit, is dat ieder mens in Gods ogen van binnenuit waarde heeft. Ja. En dat dat goed is dat we als mensen, als christenen elkaar daarin ook bevestigen. Ja. En dat, uh, dat vond ik heel leuk om dat zo mee te maken. Dat op die manier uh, het Bijbelgenootschap ook meehelpt om de Bijbel te laten lezen. Maar ook de mensen te stimuleren. Ja, je bent een parel in Gods ogen. Ja, vaak is het ook zo, uh, misschien als we ontdekken in de Bijbel dat staat dat God je lief heeft... Dat, dat dat dan ook misschien in hun hart terechtkomt. Ja. Waardoor ze zich ook helemaal gewaardeerd en geliefd voelen. Ja. Ja. Ik had dat wel eens gehoord ook van de mensen in India. die er in de verschillende kasten zitten. Ja. Als de laagste kasten mensen van het evangelie hoorden. dan steeg hun eigen waarde. Ja. Hè? Ja. Dus het, ja. Nee, dat, dat zie je overal waar, waar Gods woord open gaat. Ja. In verschillende landen. Uh dat dat inderdaad een, uh, iets is wat gebeurt. Ja. Oh, dat is altijd mooi om te horen. En uh, ja, hoe krijgen jullie financiën bij elkaar om dit allemaal tot stand te brengen? Hoe werkt dat? Ja. Als uh, MBG hebben we ongeveer een kwart miljoen mensen... die regelmatig onze informatiebrieven ja. krijgen. Okay. Aan deze mensen maken we ook onze projecten bekend. Er zijn uh, ruim 30.000 mensen die iedere maand... een Project ondersteunen. Nou, dat is in de Bijbel per Maand Club. Die geven iedere maand één, twee, drie bijbels weg voor mensen over de hele wereld. Uh, omdat ze voor zichzelf de bijbel zo belangrijk vinden, willen ze ook financiële steun geven aan mensen ergens anders. Nou, toen ik in Peru was en later ook in Cuba heb ik uh, heel wat gezien dat de Bijbels werden weggegeven aan mensen. Ja. Op belangrijke posities die het dan weer kunnen doorgeven aan andere mensen. En dat is meegefinancierd vanuit Nederland doordat deze mensen uh, gift geven. Af en toe soms ja. of per maand. Ja, nou, dat is wel heel geweldig. Wie heeft dat zo bedacht? Is dat ooit zoveel jaar geleden door iemand bedacht? Ja, Bijbelgenodenschap. We bestaan al bijna 200 jaar. Ja. 2014 gaan we het eeuwfeest, tweede eeuwfeest vieren. Nou. Het uh, berggenootschap is toen begonnen vlak na de tijd van Napoleon. Mm. Tien jaar eerder was het al in. Engeland zo, dat was ook in de tijd dat de zendingsbewegingen opkwamen en dat was uh, in de tijd dat ook werd gezegd van ja, de mensen moeten zoveel mogelijk zelf een eigen Bijbel hebben. Nou, dat is in Nederland opgestart, Er dus verschillende plaatsen zijn afdeling van het bijbelgenootschap opgericht. En van het begin af aan was er steeds bij, wij willen de Bijbel aan de mensen geven, ze zelf gaan lezen. Ja dat ze aan de ene kant in de kerken kunnen horen wat erin staat... maar dat ze het ook zelf kunnen nagaan, klopt het eigenlijk wel. Ja. En dat is steeds de beweging van de bijbelgenootschappen geweest. Uh, het bijbelse beeld wat er in het verleden en in sommige landen nog steeds wordt gebruikt... het beeld van de zaaier. De zaaier zaait het woord van God. Ja. En als men open is voor wat er in de Bijbel staat... Dan zal Gods geest dingen duidelijk maken. En dan gaat men wel op zoek. Ja, God is een beloner van wie mensen zoeken. Ja, ja zo hoorde ik bijvoorbeeld dat in, in pensioens of in uh, andere bed and breakfasts in Zandvoort... hoorde ik wel eens een uh, vriendin die zei... ja, er liggen allemaal bijbels daar. <laughs> bijvoorbeeld ook in Zandvoort, ja. hè, om maar iets te zeggen. Maar dat heb je natuurlijk door heel de wereld kunnen mensen dus uh, een bijbel uh, ja. pakken omdat ze toevallig ergens logeren, misschien. Ja. Maar ook bewust verdeeld worden ja. ze dus. Ja, dat klopt. Mm -hmm. Het is wel heel mooi, want ja, dat, dat is toch een verrijking voor de mensen. En uh, die, u had het over de kerken, die doen dat uh, dus eigenlijk samen al zoveel jaar. Welke soort kerken zijn dat dan? De bijbelschappen uh, worden. Ondersteund door alle kerken. Okay, ja. Door de alleroudste kerken, dat zijn de Orthodoxe kerken, Grieks-Orthodox, uh, Koptische kerken, het Midden-Oosten, mm -hmm. Russisch Orthodoxe kerk. De iets jongere katholieke kerken, daar is ook een hele nauwe samenwerking mm -hmm. mee. Uh, ook met uh, specialisten in het Vaticaan en de uh, Bijbelorganisatie van de Katholieke kerken en uiteraard ook alle Protestantse kerken. Ja. Dus het is echt. Ecumenisch. Iedereen die de Bijbelgenootschap om hulp vraagt om een Bijbel, kan er een krijgen. En misschien is het niet bekend, maar er zijn twee versies van de Bijbel. De ene zeg je maar, de Protestantse Bijbel, waar 66 boeken in zitten. En de Katholieke Bijbel, die hebben nog een aantal andere boeken, die in de periode tussen het Oude Testament en de Nieuwe Testament geschreven zijn. Die worden de apocryfe boeken genoemd, of ook wel de deutero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 op onze website trouwens is een speciaal afdeling met uh, uh, BibliaNet waar ja. alle Bijbel staan de Hele oude statenvertaling staat er. Uh, dus net uitgekomen de herziene statenvertaling. Kan je op die website lezen. Ja. Maar ook de nieuwe Bijbelvertalingen en ook een stuk of twintig uh, vertalingen uh, in andere talen. Mm. Dus daar kan uh, iemand die belangstelling heeft ook uh, heel veel van krijgen. Maar wij hebben inderdaad in onze bibliotheek heel veel oude statenbijbels. Ja. Verschillende versies, verschillende drukken. Met en zonder tekeningen erin. Uh, de laatste tijd krijgen we ook wel eens uh, statenbijbels van mensen die overleden zijn en ja. dat niemand in de familie wil hebben. Nou, sommigen kunnen heel waardevol zijn, vooral als ze hm. 300, 400 jaar oud zijn. Hm. Uh, maar sommigen zijn, uh, alleen, hebben eigenlijk alleen nog een nostalgische waarde voor de familie ja. zelf. Hm.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 Gods genade is er voor ieder mens. En uh, God wil graag dat mensen ook hem leren kennen en voor hem kiezen. En dat is reagerend op de leegte in het hart die ieder mens heeft. Mm -hmm. En uh, ja, als je met mensen praat... Denk als ik denk aan mijn reizen, dan kan ik ook wel met mensen ja. dan wat in het Engels kunnen communiceren. Maar dan, dan merk je hetzelfde, dat er veel mensen zijn die dan toch op een gegeven moment op zoek gaan naar van wat is, ja, waar leef ik nou eigenlijk voor. Wat is mijn bestemming nu, maar wat is ook mijn eeuwige bestemming. Ja. Waar kom ik terecht. En dan uh, is het goed om te weten dat de Bijbel daarin een duidelijk antwoord geeft. Ja, dat is wel, wel een heel mooi... Uh... Om te horen. en uh, Weet je ook iets te vertellen over bijvoorbeeld een persoonlijke gebedsverhoring? Of dat je een, een persoonlijke ervaring hebt ergens mee. Dat je zegt, nou ja, ik ervaarde dat God daarbij was. Want we maken in het leven allerlei dingen mee. en Ik vind het altijd bijzonder om te horen van christenen hoe ze dan met dingen omgaan, tegenslagen. Of juist positieve ja. dingen. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Ja. Uh, nou ja, als ik denk aan uh, veel dingen die ook in ons gezinsleven gebeurd zijn met onze kinderen en met onze kleinkinderen, uh, dan is het, uh, kan het niet anders dan dat, dat God daar bij aanwezig is. Uh, zijn liefde, zijn zorg voor ons en uh, ons uh, naast bestaande, dat is echt een heel diep fundament onder ons leven, die zekerheid dat wij geborgen zijn in Gods hand, daar uh, komen we eigenlijk steeds weer op terug. En dan zie je natuurlijk soms dingen die uh, goed gaan... en waar je ontzettend dankbaar voor bent, waar je voor gebeden hebt. dingen die gaan wat anders dan je zou willen. Op nou, uh, mijn reis in Cuba had ik iets meer tijd dan in Peru... dus ik heb een keer het hele verhaal van Job doorgelezen... Uh, en dan kom je ook weer onder de hmm. indruk van uh, ja, de strijd die Job meemaakt ook met zijn vrienden die het goed bedoelen maar hem toch hmm. onderuit halen maar dat uh, als je dan het begin en het eind leest wat wij als bijbelezer wel kunnen lezen maar wat Job niet wist ja. dan zie je dat God boven die situatie staat en ja, vanuit datzelfde geloofsvertrouwen wil ik leven en dan zie ik een heleboel dingen gebeuren mezelf, dichtbij, verder weg waar je zegt van ja, nou is God echt aan het werk hmm. Dus dat heb je echt ervaren. Ja. En uh, ja, jullie waren ook in België. Wat uh, maakte dat jullie in België woonden? Ik heb daar uh, tien jaar lang gewerkt in wat nu de Evangelische Theologische Faculteit heet. Dat heette mm -hmm. toen het Instituut België. Waar ik uh, verantwoordelijk was voor een heel stuk organisatie. Mm -hmm. Uh, de hoogtijdagen waren er 200 studenten die intern in mm. het oude Jezuïtenklooster woonden. In Heverlee was dat? In het Heverlei, he? ja. ja. En uh, die kwamen uit uh, veel verschillende landen. Er werd lesgegeven in het Nederlands mm. en in het Frans. En de Franse afdeling, maar ook heel veel mensen uit Franstalige Afrika. Ja. En uh, nou, daar hebben we tien uh, geweldige jaren gehad. Twee van onze kinderen zijn daar ook geboren. Mm. Dus daar zijn we. Kijken we met heel veel plezier en dankbaarheid op terug. En veel mensen die we daar toen als student hebben meegemaakt... die kom ik nu ook nog regelmatig in Nederland tegen op diverse functies. Ja, er waren veel Nederlandse studenten ook, hè? Dus ja. niet alleen Belgische, maar ook veel Nederlanders eigenlijk. Ja, de meeste studenten daar kwamen inderdaad uit Nederland. Ja, want op zich... Uh, uh, ja, ik heb veel geëvangeliseerd in België. Eigenlijk is België zo dichtbij, maar eigenlijk ook... een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 Leefden. Ja. En dat zien we gebeuren. Dus uh, de afkalving van de traditionele kerken verwacht ik nog voor een behoorlijke tijd door zal gaan. Maar tegelijkertijd zie je ook dat de christenen elkaar het dwars over alle kerkmuren heen erkennen, herkennen. Ja. En de verschillen accepteren. Maar vooral tot de conclusie komen, ja maar we houden allemaal van Jezus. En dat is wat ons bindt. Mm -hmm.